1 uur. Het NOS-Journaal Misseland Thomassen. Goedemiddag, CDA op dieptepunt in Peiling van Maurice de Hond. Staatssecretaris Teven wil vaker elektronisch toezicht... en Belg met 111 jaar de oudste man van Europa. Twee jaar overwegend bewolkt in de noordelijke helft wat regen... in het zuiden ook wat zon. Daar loopt de temperatuur op naar 17 graden. In het bewolkte noorden wordt het maximaal 14 graden. Morgen begint bewolkt, in de loop van de dag steeds meer zon... en het wordt dan zo'n 16 graden. In de jongste peiling van Maurice de Hond zakt het CDA van 13 naar 11 zetels. Een historisch dieptepunt. Peiling is gehouden op vrijdag, de dag na het Kamerdebat... over de jonge Angolees Mauro voor het CDA-partijcongres van gisteren. Politiek redacteur Hans Andring. Hans, is dat verlies helemaal te wijten aan de kwestie Mauro? Nee, het is niet alleen te wijten aan het uh, debat over uh, Mauro... Wat we zien is dat het CDA al langer in een, in een dalende lijn zit. En uh, ja, die dalende lijn die is uh, nog niet tot stand gekomen. We zien gewoon een vervolg van wat zich al uh, nou, zeker twee, drie jaar afspeelt bij het CDA. Hoe kun je dat het beste verklaren, wat er nu bij het CDA gebeurt? Uh, het CDA is nog steeds op zoek naar uh, een nieuwe, heldere lijn, een boodschap. Waar staat de partij voor? Daar zijn nu nog allerlei uh, ja, commissies mee bezig om die lijn uh, te zoeken. Maar die is nog niet gevonden. Uh, er is ook niet een echte leider bij het CDA. En Mauro, die geeft dus een voorbeeld daarvan. Het CDA is verdeeld. De ene keer zeggen ze, uh, ja, Mauro moet kunnen blijven. De volgende keer is het weer nee. Dus kortom, die verdeeldheid, die stuurloosheid van het CDA... dat is een reden waarom de partij steeds minder aantrekkelijk wordt voor kiezers. Dan nou wordt er in principe dinsdag gestemd over Mauro. Is dat het moment voor de partijen om dan weer op te krabbelen? Ze zullen iets moeten. Als ze nee zeggen tegen hem, dan, uh, uh, dan is het niet goed. Maar als ze ja zeggen, dan is het draaikonterij. Nou, dat is precies het dilemma uh, bij de kwestie Mauro waar het CDA nu mee worstelt. Ze kan het eigenlijk niet meer goed doen. En dat heeft uh, ook alles uh, te maken met wat er in de weken maanden daarvoor is gebeurd. Dat de CDA-fractie zelf wel vond dat Mauro zou moeten blijven. Daarna hebben ze een CDA-minister, Gert Leers, die dan vervolgens tot een andere conclusie komt. Dat soort zaken zijn niet goed op elkaar afgestemd. Vroeger was dat eigenlijk onmogelijk bij het CDA, waren dat soort zaken gewoon goed. Geregeld dat er een heldere lijn, een heldere besluitvorming was, dat is er nu dus niet. En inderdaad, stemmen ze voor, dan is het eigenlijk niet goed. En stemmen ze tegen, dan is het eigenlijk ook niet goed. En dan hebben we nog de gedoogpartner van het kabinet, PVV. Wat is, uh, wat is de rol van die partij hierin? Nou, de PVV die is uh, vanaf het begin af aan heel erg duidelijk geweest. Namelijk dat uh, Mauro alle procedures had doorlopen en heeft doorlopen... en dat hij terug moet. Mm -hmm. En daar staat de partij nog steeds op. Dus het CDA kan wel bewegen, maar moet altijd rekening houden... met de gedoogpartner de PVV, en die stelt zich in dit geval hard op. En dat maakt het probleem voor het CDA om een goede oplossing te vinden... Eigenlijk alleen maar moeilijker. Want wat zal de PVV doen als de fractie nou toch zegt we moet, hij moet maar blijven? Ja, dat is dan nog even de vraag hoe uh, hard uh, de PVV dan gaat spelen. Vinden zij dit punt belangrijk genoeg om te zeggen... Uh, migratie, immigratie, asielzoekers is voor ons zo'n belangrijk punt. Hier trekken wij onze steun aan het uh, minderheidskabinet in. Of de PVV zal een app een oplossing gaan accepteren die bijvoorbeeld inhoudt dat Mauro dan wel officieel wordt uitgezet... en via een andere regeling weer terugkomt in Nederland. Bijvoorbeeld zo'n studieverlof. Mm -hmm. Nou, in dat soort oplossingen hoopt het CDA de oplossing te vinden. Maar wat ze ook doen, er zullen altijd mensen zijn die hier weer het CDA op afrekenen... door te zeggen, dat is toch niet de partij waar ik op zou stemmen. Nee. Hans Andringa, dank je door een storing van de ketelbrug zijn op de A6 files in beide richtingen ontstaan. De slagbomen willen niet open. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. In 2009 ging de ketelbrug plotseling een stukje omhoog, waardoor een personenauto er aanreed. reed. Drie inzittenden raakten zwaar gewond en ook andere auto's liepen schade op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 ...van een ex-slachtoffer geweest of een nabestaande in een bepaalde zaak... ...dan kan, kan iemand een waarschuwing krijgen. Maar de situatie kan ook zijn dat op dat moment de voorwaarden worden overtreden... ...en dat het openbaar ministerie de zaak gaat omzetten in zelfstraf. Staatssecretaris Fred Teven van Veiligheid en Justitie. De Syrische president Assad waarschuwt het Westen niet in te grijpen in zijn land. Zij zegt dat er in het Midden-Oosten een aardverschuiving plaatsvindt... ...als andere landen zich mengen in het conflict. Assad doet zijn uitspraak in een interview met de Britse krant The Sunday Telegraph. Het is het eerste interview dat hij aan buitenlandse media heeft gegeven sinds de opstand zeven maanden geleden begon. Volgens de Syrische president is zijn land niet te vergelijken met Tunesië of Egypte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 Onder meer in Pennsylvania, New Jersey en Maryland hebben mensen geen elektriciteit. Veel bomen bezwijken onder de last van de sneeuw en nemen in hun val stroomkabels mee, waardoor de elektriciteit uitvalt. Ook begeven de kabels het door rukwinden van zo'n 75 kilometer per uur. In sommige delen van New Jersey en Massachusetts ligt inmiddels meer dan 40 centimeter sneeuw. Ook in New York sneeuwde het en dat is vrij uniek voor deze tijd van het jaar. De Occupy demonstranten in Manhattan hebben het koud. Ze zijn op zoek naar warme kleding. We need wool coats, we need wool hats, we need insulated gloves... and we need insulated boots. Het vroege winterweer in het noordoosten van Amerika... heeft inmiddels onzeker aan drie mensen het leven gekost...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 Volgens Michelbach moeten er koppen rollen bij de top van de genationaliseerde bank. Zo'n stommis tijd kan niet zonder gevolgen blijven, zei hij. Oppositiepartij SPD zegt dat minister van Financiën Schäuble verantwoordelijk is, maar dat gaat Michelbach te ver. Het water in de thaise hoofdstad Bangkok bereikt dit weekend zijn hoogste punt. De overstroming, die een groot deel van het land heeft getroffen, dreigt ook de binnenstad van Bangkok te bereiken. Het water stroomt her en der de stad al binnen, in kleine beetjes, maar gestaag. De ramp voltrekt zich langzaam. Zo langzaam dat veel mensen niet eens merken dat het een ramp is. Een verslag van Michel Maas. Vanochtend is het park voor het beroemde Grand Palace onder water gelopen. Ook een deel van het paleisterrein zelf staat blank. Voor de paar toeristen die het paleis nog bezoeken, levert het alleen wat natte voeten op. En extra interessante foto's. Het well, is dus leuk voor ons, zegt deze Amerikaanse. Maar ik heb medelijden met al die arme Thais die nou hun baan kwijt zijn. En met de economie van Thailand. And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 Een Belg uit Essen, vlak onder Roosendaal, is vandaag 111 jaar geworden. En daarmee is hij de oudste man van Europa. Jan Gozenaarts is tevens de op twee na oudste man ter wereld. De voormalige metselaar ging in 1965 met pensioen. En zegt dat hij zijn goede gezondheid dankt aan vroeg naar bed gaan. en het eten van veel luikse perenstroop. De oudste man ter wereld is de Japanner Kimura. Hij is 114. Sport. In de Eredivisie spelen De Graafschap en Vitesse tegen elkaar. Verslaggever Ronald van der Gier. Nog 4,5 minuten tot aan de rust. Het is nog altijd 0-0. Dus wachten op het eerste doelpunt. Goed begin van Vitesse. Aantal mogelijkheden gecreëerd. Eén een een vrije trap van Hofs. Goede reactie van de Winter. Aantal schoten op goal. Maar steeds was de doelman van de graafschap het eindstation. Daarna kreeg Vitesse wat meer grip op het duel. Heeft ook wel wat kansen gecreëerd. Zelfs een keer voor uh, keeper Room geweest. Maar het was buitenspel voor de Leeuw. Wat verder opvalt is dat Vitesse eigenlijk niet in hoog tempo de bal kan laten rondgaan. En veel druk wordt gezet door de graafschap. Waardoor de wedstrijd heel veel duels kent. Al drie gele kaarten. Heel veel overtredingen. Waardoor het echt een wedstrijd is in een strijd op leven en dood. Aardig om naar te kijken in, uh, met nog vier minuten. Tot aan de rust wachten we wel op de eerste goal? Het is nog 0-0. Wilson Kipsang heeft tijdens de marathon van Frankfurt de tweede tijd ooit gelopen. De Keniaan finishte in 2 uur, 3 minuten en 42 seconden. En daarmee was hij maar vier seconden langzamer dan het wereldrecord. Dat record staat op naam van een andere Keniaan, Patrick Makau, Die liep de toptijd vorige maand tijdens de marathon van Berlijn. Duitse Formule 1-coureur Sebastian Vettel heeft de grote prijs van India gewonnen. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat er in India een Grand Prix werd gehouden. Vettel, die al zeker was van de wereldtitel, eindigde voor de Brit Jensen Button en de Spanjaard Fernando Alonso. Verkeersinformatie bij de ANWB, Sean Bakker. Sean Bakker, ben je daar? Nee hè? Nee. Nou, u hoorde het al straks al, een file op de Ketelbrug in beide richtingen. Op de A6 bij de Ketelbrug, moet ik zeggen. Eh, mocht John Bakker... Hij zit er toch. John ja, Bakker, vertel. Ja. Uh, ja, Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij de Schipeltunnel... nog een file van drie kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. En goed nieuws over die A6. Vanuit Lelystad naar Emmeloord staat er bij de Ketelbrug nog wel 4 kilometer. En richting Lelystad bij de Ketelbrug 5 kilometer. Maar inmiddels zijn de problemen met de slagbomen voorbij, dus het verkeer komt weer langzaam op gang. Dan nog twee files door werkzaamheden. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Maarsbergen 3 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk 5 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond blijkt dat het CDA naar elf zetels zou gaan als er nu verkiezingen zouden worden gehouden. Nog nooit heeft het CDA zo laag gestaan in de peilingen. Staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie wil het gebruik van elektronisch toezicht volgend jaar verdubbelen. En in het noordoosten van de Verenigde Staten is het openbare leven ontregeld door een sneeuwstorm. Luchthavens zijn gesloten en meer dan 2 miljoen Amerikanen zitten zonder stroom. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze kerstconferentie. De persconferentie hier over de sterren. Ja, dit is een goed spel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij het tweede uur van de perstribune. Te gast is dit uur wielrenster Marianne Vos... U kunt u vragen en klachten over alles wat u hoort en ziet in de media. kunt u doorgeven op ons antwoordapparaat. Telefoonnummer 035-677-6001. En een van, de, een van de reacties die daar deze week op binnenkwam ging over quizvragen. De categorie is culinair. Laten we moeilijk doen. Ja? Wat is de Nederlandse naam voor seree dat veel gebruikt wordt in de Indische keuken? Ken je het? Ja, ik weet wat het is. Ik dacht dat het Citroën was. Ja, helemaal goed. We ze Wie uh, wie maken dit soort vragen en hoe bepaal je de moeilijkheidsgraad? Zometeen alles over het vak van quizredacteur. Natuurlijk ook weer het wekelijkse gesprek met uh, de toppers van de sportjournalistiek, Eddie en Evert, U kunt uw uh, reacties kwijt op ons gastenboek, deperstribune.nl. En nu horen we het vorige uur al het het, uur, en het was in de nacht en het was een klok die terugging. Onze vliegende kip, Gilles van der Wart. Louis Vergaal, een uur geleden gingen we op pad met uh, honderden sporters. Gingen zwemmen, schaatsen, hardlopen. voor de stichting Spieren voor Spieren. Het is nu even iets later. Hoe kijk jij erop terug op het evenement? Nou, ik denk uh, dat het een evenement kan worden... waar, waar uh, veel mensen zich aangetrokken voelen... Ik heb vandaag het enthousiasme geproefd. Uh, niet alleen in, bij de warming-up van uh, het Duco... maar uh, ook uh, tijdens het lopen, tijdens het schaatsen en, en tijdens het zwemmen. Ik heb al die activiteiten bezocht en ik heb alleen maar enthousiasme gezien. En uh, na uh, het uur en die ene seconde heb ik met verschillende mensen gesproken heb ik ze specifiek gevraagd, kom je volgend jaar terug? En ze zeiden allemaal, je komt terug. Ik zeg, je weet wel dat je ambassadeur bent, hè, nu. Want je moet zeggen dat je het leuk gevonden hebt... en, en, en dat je veel meer mensen moet aantrekken. Want uh, het is ook leuk. En, uh, en dat uh, hebben zij ook zo ervaren. En uh, wij hebben het dan ook niet voor niks gedaan. Ook al uh, viel de opkomst uh, wat tegen. Dat het eigenlijk heel erg mooi weer is. 15 graden, s nachts, wie, wie denkt dat volgend jaar kan het wel sneeuwen? Ja, maar al die mensen hebben dat misschien ook gedacht die niet gekomen zijn. Dat dat koud zou zijn enzovoort. Maar het was 15, 16 graden. Het was ideaal loopweer, denk ik. Uh, ik ben in het schaatstadium geweest. En uh, daar was een hevige mist, omdat het buiten te warm was. Maar ik denk dat het prachtige plaatjes heeft opgeleverd voor de fotografen. Nee, het is echt uh, een geweldig evenement geweest. Ja, je bent ook bij het zwembad geweest. Maar wat vind je van de opkomst volgend jaar beter? Ja. Omdat er nu veel reclame wordt gemaakt. Ja, de, de, de opkomst, uh, zei ik net al, viel een beetje tegen. Maar het gaat er natuurlijk wel om uh, dat die mensen... Je krijgt even een lekker broodje van het ja, Ongelofelijk. Ongelooflijk, je wordt verwend. Maar uh, het gaat erom de mensen die hier zijn... Het zijn eigenlijk de eerste pioniers, want het is een nieuw evenement. En zo zijn er meerdere evenementen begonnen, waarbij de opkomst niet zo hoog was. Toch waren hier meer dan 150 mensen, 150 sporters, die midden in de nacht gaan lopen. Ja, kan je je niet voorstellen. Maar het is wel gebeurd. En uh, ik hoop uh, dat het plezier... Uh, wat ze deze nacht uh, hebben ervaren, ertoe bijdraagt... dat volgend jaar meer uh, mensen zullen komen. Maar ik hoop ook dat de atletiekverenigingen of zwemverenigingen... of schaatsverenigingen dit initiatief oppakken. En dan is het niet alleen goed uh, voor uh, de sportbeweging... maar ook goed voor, voor de Stichting Spieren voor Spieren. Voor een ander vraagje. Je hebt dus een z'n cool. En wat ik het leuke van, van je vind is dat je zegt... Van, ik heb nu de tijd om leuke dingen te doen. Dit is een van de mooie dingen waar je nu tijd voor hebt... Maar je gaat ook een mooie wereldreis maken, hoor ik. Ja, kijk, dit heb ik altijd gedaan, moet ik zeggen. Want uh, dat maakt niets uit, daar kan je tijd voor vrijmaken. Uh, waar, waar stel je je prioriteiten? Uh, maar een wereldreis maken, ja, dat kon ik niet. En uh, ik kon ook niet uh, naar een reunie van mijn uh, klas op, op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding, dat is ieder jaar. Maar ja, daar kan ik niet altijd bij zijn. Maar dit jaar natuurlijk wel. Ja, ik heb ze wel uitgenodigd in München. Dus daar kon ik er ook bij zijn. Maar dit jaar was ik dus uh, twee dagen uh, uh, in Bargem. Dat is een klein plaatsje bij Lochem. En dan zijn wij uh, met een klas van 40 jaar geleden. 40 jaar geleden. Die komen nog ieder jaar bij elkaar. En uh, zijn we gaan. Dat uh, uh, heet pitch en putting. En dat hebben we vandaag gedaan en gisteravond heerlijk gegeten met elkaar. En, en uh, vandaag dan deze activiteit uh, in de nacht. Ja, dat soort dingen kan je niet. Want uh, vandaag heeft bijvoorbeeld Bayern Munich gespeeld tegen Nuremberg. Dus dan zou je daar moeten zijn. Maar je gaat ook naar China bijvoorbeeld, naar oh. Australië. Uh, oh. Mooi wat zien, eindelijk. Ja, daar, daar kom je nooit aan toe. Vakantie heb ik uh, zelden of nooit uh, gehad. Uh, en nu kan je die culturen gaan, gaan bekijken die, die interessant zijn. Dus wij hebben nu uh, voor Zuidoost-Azië gekozen. Nou, dan gaan wij uh, in november uh, gaan wij dan weg. En doen we al die, al die landen een beetje aan. Nou, dat lijkt mij leuk. Uh, Trust lijkt het uh, helemaal geweldig. Dus uh, dat heb ik ook altijd beloofd. Dus uh, ik ga nu mijn belofte waarmaken. Succes en veel plezier. Ja, dankjewel. Louis van Gaal en, uh, en Jules van der Waart. U kunt de hele week, 24 uur per dag... uw vragen en klachten over de media inspreken op ons antwoordapparaat. Pak pen en papier, schrijf het telefoonnummer op... zodra u iets uh, geks, vreemds, irritants, maakt niet uit... hoort of leest waarvan u denkt, hé, hey, dat ga ik even doorgeven. Dit is de oogst van deze week. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen... Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Ik vind de avondspit met Joost Eertman schandalig. Ik vind dat het programma zo vlug mogelijk van de radio zou moeten. Het gaat er niet om dat hij zijn mening zegt. Het gaat om zijn woordgebruik en de schandalige manieren waarop hij mensen beledigt. Dat was het. Hebben jullie het gehoord hoe Richard van der Maade zijn wedstrijd die hij verslaat in Doetinchem... De graafschap tegen Nak Breda. Hoe hij die wedstrijd inleidt voor de luisteraar. Kijk, dat is nou duidelijkheid. Zo moet het. Ik vraag mij het nut af van Nachtzoen, van Annemiek Schrijver. Het programma wat zaterdagavond komt. Uh, of op, tegen de nacht, bij de ICON. Het is een, een programma wat twee minuten duurt. Maar je wordt zo afgeleid door die lippen van die Annemiek Schrijver. En ik weet niet of er iets met Nachtzoen. Te maken heeft, een tijd geleden had ze heel dikke lippen, denk ik. Je zitten gewoon onder de botox, maar moet ze zelf weten. Maar ze zit zo erotisch met die lippen te bewegen dat, dat je daardoor zo afgeleid wordt, uh, dat je niet meer hoort waar het over gaat. Bovendien, als ik wel probeer op te letten wat het over gaat, slaat het meestal nergens op. En dan gaat het dus een hele week op tv over een. Televisiering, alsof er niks belangrijkers is. Kom op, zeg. Ik kijk best wel vaak naar 1 op de 100 met uh, Caroline Tensen. En daarin mogen de kandidaten kiezen tussen een makkelijke en een moeilijke vraag. En ik, ik erg me er gewoon aan dat, dat... Nou, ik weet niet of je het afgelopen zondag hebt gezien... maar dan krijgt zo'n kandidaat krijgt een zogenaamd moeilijke vraag over koken. Sorry hoor, maar, ik, ik weet niet, maar iedereen weet volgens mij het antwoord op die vraag. Zoeken ze dan die, die, die vraag uit bij de kandidaat? Of, of, of wie maakt die vraag eigenlijk? En het kan het niet zo moeilijk zijn om, om, om goede vragen te bedenken? Max, Antwoordapparaat 035 677 6001. Die uh, laatste opmerking gaan we wat dieper in. Uh, want het maken van goede quizvragen, dat is een vak apart. Afgelopen zondag werd de laatste aflevering uitgezonden van 1 tegen 100. Laatste aflevering van dit seizoen. Maar per seconde wijzer en 2 voor 12 lopen natuurlijk door. Daarom ging onze verslaggever langs bij de makers van deze vara quizzen Om meer te weten te komen van het vak van quizredacteur. Bij vogels hebben normaal niet een kam op het borstbeen waaraan de vleugelspieren zijn bevestigd. Maar bij de loopvogels ontbreekt die kam. en daarom kunnen zij niet vliegen. In Nieuw-Zeeland komt een bijzonder soort loopvogel voor. Zijn veren lijken op haren en hij snuffelt over de grond op zoek naar wormen. Samen met de struisvogels, nandoes, casuarissen en emoes behoort deze Nieuw-Zeelandse vogel tot de recente loopvogels. Hoe heet deze vogel? De kiwi. De kiwi. Er zit enorm veel research in deze vraag. Waarom is dit een goede vraag voor 2 voor 12? Nou, het is een goede vraag voor 2 voor 12, omdat je heel veel informatie krijgt. En je krijgt daarin ook in heel veel informatie waar je op verder kunt zoeken. In dit geval zou je kunnen kijken bij Nieuw-Zeeland in de encyclopedie. Want. Blijkbaar komt het dier uit Nieuw-Zeeland. Maar je kunt ook kijken onder recente loopvogels bijvoorbeeld. En dan, omdat er ook heel veel andere namen van andere recente loopvogels worden gegeven... weet je al dat je die allemaal niet moet hebben. Maar dat is misschien meer werk. Dus je moet ook heel tactisch nadenken... wat zou nu een snelle manier zijn om dit te vinden? Dit is denk ik niet een vraag die je in 1 tegen 100 zou kunnen aantreffen. Nee, lijkt me niet. Dan zou die heel anders gesteld worden. Ik denk wel dat je uh, uiteindelijk uh, op kiwi uh, iets met het antwoord kiwi zou kunnen krijgen... Maar dan zou het misschien eerder zijn. Uh, het klinkt als fruit, maar het uh, kan toch lopen? Of zoiets dergelijks. Weet je, dat, dat is een heel ander soort vraagstelling. Het zijn hele snelle dingetjes. Uh, waar je uh, moeite voor moet doen. om het je de volgende dag nog te herinneren, denk ik. Terwijl hier gaan mensen echt een beetje over na zitten denken. Tenminste, de 2 voor 12 kijker. Die uh, houdt van dit soort anekdotes en die kan dan de volgende dag bij het koffieapparaat ook zeggen. Ja. Tegen zijn collega wist je dat er uh, ook recente loopvogels zijn en zo. Ah, en Goedenavond, kunst en sport gaan vandaag weer heel goed samen in één programma per seconde wijze. Hetty van der Wal, uh, u bent eindredacteur van 2 voor 12 en per seconde wijze, de belangrijke quizzen van de VARA. Er zit volgens mij veel research in zo'n vraag, want uh, ja, alles moet kloppen natuurlijk. Je moet alle uh, dubbele antwoorden uitsluiten, er moet maar één antwoord mogelijk zijn. Is het nou ook al eens voorgekomen in het verleden dat, dat jullie ergens mee de mist in zijn gegaan? Dat er een vraag is geweest dat je dacht, oh... Dat kan eigenlijk ook. Het is lastig om het goed te krijgen. Maar als we het idee hebben dat, het niet goed, dat we het niet goed kunnen krijgen... gaat die vraag eruit. Onderschatten mensen wel eens hoe moeilijk het is om een goede quizvraag te bedenken? Ja, dat zeker. Men onderschat uh, zeker het uh, beroep van quizredacteur. En wat men ook onderschat is dat de ongelooflijke uh, goede algemene ontwikkeling... en brede kijk op dingen die je moet hebben. Want dat is wel zo. Wordt er enigszins rekening gehouden met uh, de kandidaten die er zitten... welke vragen jullie stellen? Geven. Nee, bij 2 voor 12 is het volslagen onduidelijk. Wij weten nooit wie welke uh, set gaat spelen door het spelverloop. Bij perskonderwijs is het een heel andere uh, affaire. Want we hebben, zoals je weet, vijf categorieën. Hè? Tegenwoordige tijd, wetenschap, kunst, sport en geschiedenis. En dan vragen we van tevoren uh, heel erg of mensen invullen... wat hun hobby's zijn, waar hun speciale... Je kunt je voorstellen dat een geschiedeniskandidaat... Alles weet van de middeleeuwen, maar helemaal niks weet over uh, het, de prehistorie. Ik noem maar iets. En dat is altijd lastig, want dat is een beetje lastig om in te schatten. Maar bijvoorbeeld als mensen een bepaalde hobby opgeven... vooral kandidaat in tegenwoordige, de rubriek tegenwoordige tijd... en iemand zegt, en dat willen mannen nog wel eens doen... die scheppen dan op over hun hobby's en die zeggen... ja, ik, zit ook, ik ben enorm geïnteresseerd in koken. Nou, dan denken wij, we hebben een leuke vraag liggen over keukenkruiden. Dan geef je negen keukenkruiden en dan blijkt iemand dat helemaal niet te weten. En dat is heel frustrerend ook voor ons. Want wij denken toch, nou ja, hij heeft dat als hobby. Dus... Wij verwachten dan dat iemand daar iets van af weet. Dus dat is, dat is altijd wel dat soms ga je daar wel een beetje je inschattingsfout maakt. In het geval van per wijze dus ook vooral mensenkennis hebben. Ja, je moet wel mensenkennis hebben. Ja. Ja, ja. Maar we hebben gelukkig een ongelooflijk leuke presentator die uh, ook in het uh, sector mensenkennis het heel goed doet. Die is heel goed in het mensen op hun gemak stellen en bij de les te houden en uh, om er een heel leuk programma van te maken. Ja. Zonde. Hoe is het nu met uw ja. gevoel? Ja, dat moet ik even vragen. Ja, teleurgesteld? Ja, ja. dat dan lijkt me ook. Schoon vervelend. Ja. Schoon leuk. We hoorde de eindredacteur van de Vara Quiz, Hetty van der Wal, in gesprek met verslaggever Ron Vergouwen. En heeft u zelf ook een klacht, een opmerking of een vraag over wat u hoort ziet in de media? Let dan, let dan even goed op. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035 677 6001. 035 677 6001. Mailen kan ook: perstribune@omroepmax.nl. Marianne Vos, Marianne Vos, Wiel welkom. Hartelijk dank. Marianne, mensen die misschien denken: hey, Marianne Vos was aangekondigd voor ene en nu hoor ik het pas. Uh, het was een, het was een zware tocht. Nou, ja Hilversum. Nou ja, het is van ons eigenlijk niet ver, maar er was een, een kleine of, uh, omleiding ingesteld. Er dus. is altijd wat hè, op de weg. Uh, Olympisch en wereldkampioenen, uh, wielrennen, Marianne Vos. Uh, ik ga niet al, alle medailles opzommen, want je hebt ze in soorten en maten en veel, uh, veel hoofdprijzen. Maar je bent net uh, terug, begrijp ik van een reis door Bhutan, notenbenen En Kenia, wat hadden we daar te zoeken? Wat hadden we <laughs> daar te zoeken? Nou, um, het seizoen was voor mij uh, na het WK afgelopen... En, ik was sowieso er even tussenuit, zonder fiets. Maar toen kwam een hele mooie reis Bhutan op een pad, waar het koninklijk, koninklijk huwelijk was. En ik kreeg een uitnodiging om daar um, ja. bij aanwezig te zijn, een reportage te maken. En ook nog um, voor, uh, voor jongeren daar en voor het Olympisch Comité wat clinics te doen. Ja. Dus dat was heel mooi. Kenia was vakantie, safari. Ach, we gaan even naar Bhutan, want uh, daar trouwden de. Uh, wie was het? De, de kroonprins, kroonprinses? Het was een koninklijk huwelijk. Ja, ja de koning. Hij was oh, al ja. koning. Hij was al koning zelfs. Ja. Jeetje, dat je daarbij mag zijn. Nou ja, dit gebeurde er. Ik ben hier in Bhutan en het is voor mij natuurlijk een ontzettend grote eer om aanwezig te kunnen zijn bij het koninklijk huwelijk. In aanloop naar het huwelijk gaf Marianne voor sportclinics aan de bevolking van Bhutan en dat leverde haar deze bijzondere uitnodiging op. Nou, zoals achter mij te zien is. Iedereen is uitgelopen om een glimp op te kunnen vangen van de ceremonies of van het koninklijk paar. Maar nu mogen ze nog niet naar binnen, want op dit moment vindt een geheime ceremonie plaats. En daarna zullen deze mensen naar binnen mogen en uh, wellicht iets kunnen zien. Marianne, was je in Bhutan? Uh, waar ligt dat het ongeveer? Het, uh, ja, het ligt. Uh... Tegen de, tegen de Himalaya. Het is uh, bij, uh, bij Nepal. Ja, het is een Vredig Koninkrijk. Hè? Want Erika Terpsa heeft jou gevraagd. Uh, uh, want zij was daar op uitnodiging. Ja. Om mee te komen. Ja, ja, zij was inderdaad in eerste instantie op uitnodiging. En omdat er een, uh, vanuit de Nederlandse Bhutanen Partners een sportproject loopt. Uh, werd eigenlijk via Erika Terpsa de link gelegd met mij. En mocht ik daar dus ook clinics geven. En, uh, ja, en omdat de koning zelf ook nogal vervent. Wielrenner of fietser is, was het helemaal leuk om, uh, om die link ja. te leggen. Nou ja, uh, fietsen in het uh, Himalaya-gebied, dat is een andere tak van sport dan de Nederlandse polder, zou ik zeggen. Ja, kijk, ze, kunnen ze daar fietsen? Nou, ze kennen daar eigenlijk wielrennen niet op wielrenfietsen. Wielrennen gebeurt daar op mountainbikes. Dus ze rijden dan wel over de weg, maar dan toch op een mountainbike. Ook vanwege de, ja, ook vanwege de wegen natuurlijk, maar ook, ja, ook de bergen. Hmm. En uh, ja, kijk, in Nederland heb je nog redelijk gebaande paden. Maar hoe is het daar? Nou, er zijn best wel goede wegen. Maar er zijn maar een, een paar goede wegen. En, en, en daar is het dan prima te fietsen. Maar er zijn natuurlijk ook wat, uh, wat slechtere wegen. En ik heb met mijn mountainbike wel stukken gereden... waar ik met mijn wegfiets niet had hoeven, uh, moeten komen. Nee, maar, maar, maar de, de mensen aan wie jij die kliniks gaf... die deden dapper en sportief mee, die hebben het wel aangedurfd. Ja, ja inderdaad. De jeugd um, vanuit een project daar... die. Uh, ja, die hadden eigenlijk zelf nog maar zelden gefietst. Dus dat was hartstikke leuk. Ik kon wat, wat spelletjes doen en die werden steeds enthousiaster. En de volgende dag hebben we ook met die jeugd uh, een tocht gereden. Vanuit uh, Pado naar Timpo. Dat is 60 kilometer of 60, 70 kilometer. En die hebben het allemaal uh, volgehouden. Dus dat was, ja, was echt geweldig. Jij ja, ja, je, je was, neem ik aan, voor het eerst in, uh, in Bhutan. Wat is dan de indruk die zo'n land... Dat zo, uh, wat mij beklijft na, als je terug bent uh, via Kenia nu? Ja, wat, wat vooral van Bhutan zo geweldig is, is dat de mensen echt ontzettend open, aardig, uh, heel gastvrij zijn. Bhutan is een heel mooi land, heel mooie natuur. Maar vooral de mensen, ja, die willen je echt, uh, echt een heel warm welkom heten. En dat blijft me vooral bij. Ja, nou ja. En Erika, ja, ik bedoel, je kan het slechter treffen hè? als gezelschap. Ja, Erika ja, was geweldig, was ja. echt super gezellig. Dat kan ik me voorstellen. Goed, het, via vakantie Kenia, het seizoen zit erop. Wat is je indruk als je nu achteraf terugkrijgt op jouw wielerseizoen? Ja, het is dus uh, vanaf het begin eigenlijk, vanaf januari, een geweldig jaar geweest. Dus, um, en zo kijk ik daar nu ook op terug. Ik heb, ben begonnen met de wereldtitel in het veld. Vervolgens over, overgegaan naar, het, uh, naar de baan. En toen in eigen land uh, wereldkampioen geworden op de baan. En doorgerold het wegseizoen in... En dan verwacht je dat het uh, even wat, wat, wat minder gaat naar, naar de baan. Maar ook daar meteen al grote prijzen gepakt. Dus ja, ik, ik kijk met een heel goed gevoel ja. terug. En Natuurlijk is het jammer dat je dan niet een, af, op een moment afsluit met de gouden medaille op het WK. Maar alleen uh, het, het seizoen... Met de Giro-overwinning, uh, drie wereldbekers, um, totaal 40 wedstrijden gewonnen. Ja. Daar, uh, ja, ik denk dat het moeilijk te overtreffen valt. Nee, dat is absoluut waar. En, en, en je wordt ongetwijfeld sportvrouw van het jaar, denk ik. Uh, dat, daar kan hij zoveel meer aan mis. Uh, maar toch, hoe, hoe erg steekt het je nog dat je tweede werd op de WK op de weg? Nou, Want ja. iedereen ging er vanuit, Marianne Vos, uh, die gaat het nu doen hoor. Die, uh, die wordt morgen, zeiden ze dus op vrijdag uh, tegen ons als uh, kijkers bij de tv, wordt morgen nummer één. Ja, nou, ik was uh, wel absoluut topfavoriet met 40, over, of ja, met, ja, ja, met 40 overwinningen. Uh, ja, was dat duidelijk. Maar ja, het is, niet, het is een sport niet zo dat, uh, dat je dan ook logischerwijs ook meteen wint. En uh, ja, het tweede is dan nog niet zo verkeerd. Maar natuurlijk is het ja, voor mij teleurstellend. En kijk ik daar niet helemaal uh, met blij uh, met, uh, met, uh, ja, nee. gezicht op terug. Maar, maar het hele seizoen uh, overdenkend, ja, dan is die tweede plek. Nog, uh, nog zo slecht, nog niet. En, en uh, dan blijft er iets te wensen. Nou ja, zeker. Wat, uh, maar goed, ja, volgend jaar wordt natuurlijk een interessant jaar. Maar daar gaan we nog wel over hebben, over die Spelen. Maar is, is, is, de WK, is er eigenlijk een WK in een, in een Olympisch jaar? Ja, ja, en, toch het wel, is, ja. en het ja. is zelfs in Valkenburg. Kijk aan. Dat is een extra verplichting, zou je bijna zeggen. Nou ja, extra mooi ook. Ja. Is dat zo? Ja. Ja. ja, een WK in eigen land is echt uh, het allermooiste wat je kunt, uh, of ja, wat je kunt, kunt rijden. Ik heb het in het veld rijden twee keer gehad en uh, nou, afgelopen jaar dan of dit jaar in Apeldoorn op de baan. En ja. nu ook een keer op de weg. Ik denk dat het een groot feest gaat worden. He, heb jij voor jezelf ook proberen te analyseren hoe het toch komt dat je zo goed bent uh, op de fiets? maakt niet uit of het een mountainbike is of dat je aan het veld rijden bent of dat je op de weg bezig bent of in een tijdrit of op de baan. Wat is dat toch? Ja, het is moeilijk om dat helemaal uh, goed te kunnen definiëren. Of uh, natuurlijk heb ik dat wel geanalyseerd. En er zijn ook genoeg andere mensen die dat uh, proberen. Maar ja, natuurlijk is er een, uh, een groot stuk aanleg. Dat, uh, dat, is, dat is duidelijk. En wanneer merkte jij, ik heb aanleg voor überhaupt voor, voor de fiets en voor snelheid? Um, nou, eigenlijk toen ik mijn eerste fiets kreeg van, uh, van mijn ouders, toen was ik een jaar of zes. En natuurlijk heb je dan zelf nog niet echt door. Dan is het gewoon spelen. En... Maar toen, eigenlijk zes, zes, zeven, acht jaar, toen kreeg ik al wel van andere mensen te horen. dat wordt een nieuwe Leon 10. Nou ja, daar was ik echt helemaal fijn? niet Hè? mee bezig. Maar, je kl je klopte uh, op weg naar school iedereen? Uh... Nou, nee, vooral in, in trainingen met andere mm. leeftijdsgenootjes of ja. iets, iets oudere jeugd. En toen ging je al echt uh, ook op, op wielerclubs? Uh... Ja kijken van, waar, waar liggen de grenzen? Ja. ja, dus een training kwam mee met, uh, met de jeugd in, uh, van wie ja. Presto was dat in en, dat en, en had je toen zelf ook al het gevoel, ja, dit gaat wel heel goed? Nou, nee, nee. Eigenlijk was ik daar niet zo mee bezig. Ik wou toen gewoon spelen en in de wedstrijden vanaf acht jaar wel de beste zijn. Hmm. Maar ik was niet bezig met, met uh, professional worden... of uh, uiteindelijk wereldkampioen of olympisch kampioen. Wel, wel een voorbeeld, iemand uh, die, die een in gedachten had als je aan het fietsen was... Nee, nee, nee. Ik keek wel eigenlijk heel veel wielrennen. Um, dat heb ik ook wel meegekregen uh, van thuis. Wel echt wielerfans met z'n allen. En um, ja, ik vond het gewoon mooi om naar te kijken. Ik vond het een mooie sport en nog mooier om zelf te doen. Maar niet per se uh, een voorbeeld. Nee. Zullen we eens gaan luisteren naar wat, wat ik denk je mooiste overwinning was? Die in Peking 2008. Is goed. Graag. Nu is het gewoon Vos. Die vier... Aan de leiding rijdt van dit groepje dames. Ze heeft ze er allemaal opgelegd alleen. De Goud is gewonnen Vos. Die hier haar Olympische Spelen goed maakt. Dat fietswonder uit Babyloniëbroek. Daar met vader Henk en de tranen komen. Marjan, wat een emoties over de finish. Je hebt al zoveel gewonnen, maar dit maakt er toch iets extra's los. Ja, natuurlijk. Een Olympische titel is zoiets geweldigs. En uh, natuurlijk lang naartoe geleefd, lang voor getraind. En nou ja, dan uh, hoop je ook dat het resultaat brengt. En dan een gouden medaille is helemaal ongelooflijk. Ja, zo klonk dat. Uh, dat is bijna vier jaar geleden straks, uh, Marian. Uh, als je dit hoort, uh, dan uh, zie je het weer uh, hoe het was en uh, hoe het ging. Ja, ik krijg gewoon wel weer kippenvel. Het is echt ongelooflijk dat je uh, zo die herinnering kan oproepen. Gewoon hier in de studio natuurlijk. Uh, ja, het is, het is alweer bijna vier jaar geleden, of drieënhalf uh, op dit moment. En de tijd gaat ontzettend snel, volgend jaar is Londen alweer. Maar het is, het is nog steeds heel mooi om daar uh, op terug te kijken. Ja, waar, weet, weet je ook waar die is, die medaille nu? Ja, ik die weet gaal, zeker hoor. waar die is. Maar, nou, waar ja. is hij? Ja, hij is, ligt bij mij thuis, netjes opgeborgen. Goed opgeborgen? <laughs> ja. Oké. Okay. En uh, voor altijd natuurlijk als herinnering koesteren. En ondertussen denk je natuurlijk ook aan, aan Londen, hè? Ja. Um, want ik begrijp, je gaat daar niet op de baan, hè? Nee, nee. inderdaad. Uh, waar ik uh, Olympisch kampioen op werd, dat was de puntenkoers. En de puntenkoers is uit het Olympisch programma ja. geschrapt. En er is een, uh, een omnium voor in de pla plaats gekomen. Dat zijn zes onderdelen. En dat is een, uh, een onderdeel wat en mij uh, ja, intrinsiek iets minder ligt. Dus daar uh, kun je niet zomaar de overschakeling maken van de weg naar de baan. En uh, wat dus ook iets, iets minder goed ...makkelijk te combineren valt met, uh, met de weg. En dan zul je moet, uh, compromissen moeten sluiten. En als je iets niet wilt, is compromissen sluiten in training... Ja. ...of in voorbereiding op de Olympische Spelen. Dus, uh, wordt, het, wordt het de tijdrit en de weg? Ja, in principe uh, uh, ja, is dat de bedoeling. Uh, de weg, heb ik uh, of ik heb voor allebei een, een nominatie op zak. Uh, maar je hebt natuurlijk nog uh, dat je vorm houdt, moet tonen ja. en uh, kwalificeren. Maar dat, uh, dat lijkt wel goed te zitten. Ja, en uh, hoe, hoe bereid jij daar nu al op voor? Ik bedoel je, het seizoen is afgesloten, vakantie zit er ook op, dus uh, vanaf morgen moet er weer gewerkt worden. Ja, vanaf gisteren eigenlijk. Toen <coughs> <Vanaf>, al, ja. <laughs> Ik ben gisteren geland en uh, ja, na vier weken zonder fiets dan, of zonder fiets, niet helemaal zonder fiets, maar wel uh, zonder mijn eigen racefiets, was het wel weer fijn om hem weer uh, ja. Ja, onder te komen. Wanneer uh, heb je gereden, alweer? Ja, ik ben van Schiphol naar huis gefietst. <laughs> ze komen je halen, de, de, de, de relaties, de familie, de vrienden. En dan fietst jij even gewoon je eigen route naar huis. Ja, dan vraag ik Ik heb gevraagd dat ze mijn fiets mee wouden nemen. Okay. En ik ben samen met mijn broer naar huis gefietst. Ja, dat lijkt me wel gevaarlijk trouwens. Want je moet voortdurend ook het verkeer in de gaten houden. Het is niet een uh, afgezet parcours waar je overheen gaat. En je wilt toch snelheid maken? Nou ja, maar dat is wel... Ja, onze dagelijkse training natuurlijk gaat ook uh, over mm. de openbare weg. Dat is waar, ja. Zeg maar uh, Schiphol-huis en uh, hou je dan ook nog de tijd een beetje bij? Nee. Hoe lang doe je daarover? Nee, we zijn, of ik ben niet helemaal vanaf Schiphol, want dan zit je natuurlijk direct nee, nee. Tussen, de, tussen de snelwegen. Maar, uh, je, je, je bent op een mooi, mooi moment ergens Voor Vink voor Finkeveen en dan. Uh, maar het is niet huis. met de stop erbij, bij van, maar het is gewoon even lekker het gevoel terugkrijgen uh, enzovoort. Ja, ja, maar heel veel trainingen zijn gewoon juist om, uh, ja. om uren te maken. Ja. Maar het was donker toen ik thuis kwam. <laughs> Ja, ik, weet, ik weet niet wanneer je geland bent, dus misschien. Uh, nou ja, ik ben pas om uh, tegen vieren. Uh, oh, op de fiets kijk gestapt. aan. Ja, nee. Dan heb je blijkbaar toch een scherpe tijd uh, uh, neergezet. Maar is dat nu je leven de komende maanden? Uh, trainen, trainen en nog eens trainen? Ja, ja, zeker de winter is eigenlijk echt wel de, de periode om de basis te leggen voor het wegseizoen. En uh, voor mij zit er nog een hele mooie extra bij, uh, omdat ik uh, ook aan het veldrijden doe. Ja. Uh, op dit moment mag ik, mag ik in de regenboogtrui rondrijden. En, uh, oh, dat ja. seizoen komt er ook weer aan natuurlijk. Heel gauw alweer? Nou ja, het is eigenlijk niet? al gaande. Dus ja. Het is al uh, vanaf uh, eind september uh, ja, in volle gang. En voor mij is dat uh, eind november pas weer het begin. Dus dan ja, stroom ik in en dan hoop ik dat ik meteen de aansluiting vind. Dat zal nog niet gemakkelijk zijn. Nee. Maar eind, eind januari zijn nou, de wereldkampjes. Inderdaad, die dames hebben al even uh, uh, de bos en de heide proef, natuurlijk. Hè? Het klimmen en dalen en uh, het zandwerk... Klopt, ja. Dus voor mij is het altijd wel even lastig om die, uh, om die aansluiting dan weer te pakken. Maar ik heb uh, twee maanden en ik hoop dat ik uh, richting de kampioenschappen uh, daar ben. Goed. Ik praat straks uh, graag met je verder. Uh, we gaan even kijken bij Ronald van der Geer. De Graafschap, Ronald. Vitesse, tweede helft. Het is nog altijd 0-0. Uh, we zijn bijna bezig. 10 minuten in de tweede helft. Het spel ligt even stil voor een uh, blessurebehandeling van van der Struik. Want er ging iemand van de Graafschap toch op zijn enkel staan. Ja, en dat doet pijn. Dus ligt het spel even stil. In de tweede helft eigenlijk een voortgang van, uh, van de eerste helft. Veel strijd, veel duels. Maar eigenlijk weinig goed positiespel. Schot gezien van Boni namens Vitesse. Maar het schot ging naast, overigens. Maar hij maakte wel eerst opzichtig Hens voordat hij ging schieten. En net een schot van uh, Breinburg namens de Graafschap. Maar in de handen van uh, Room. Die dus de geblesseerde Piet Veldhuizen vervangt. 0-0 na 54 minuten. Altijd uh, zo rond dit tijdstip uh, tegen kwart voor twee. Op zondagmiddag het wekelijkse telefoontje tussen de sportverslaggevers Eddy Poelman en Hevert Apel. Ken je ze, uh, Marianne? Ja, de Napel. Nou, ja, Voetbaljongens, hè? Ja, te Napel, die ken ik zeker. Ik ja. ken ze allebei van naam, dus ik ken ze. Hè? De stem, die weet ik. Ja, jij, jij hebt meer natuurlijk met uh, Herbert Dijkstra en uh, die mensen, hè? natuurlijk Mart Smeets, uh, de, de, wieler, de Wielerjongens. Hè? Ja, die ken ik meer. Nu komen uh, ik Geo Lippers. Ja. Als persoon, ja. Maar goed. Goed. Eddie en Evert, uh, met hun kijk op de afgelopen sportweek. Elke week leggen ze ook een wedje en u kunt, uh, kunt meedoen, let op. Het was me het weekje wel, zeg. De Sportweek, volgens Evert en Eddy. Ja, met Evert. Goedemiddag. Heb jij uh, vannacht een beetje kunnen slapen? Ik heb uh, vannacht heel goed kunnen slapen. Een beetje vroeg wakker geworden. Nou, dat uh, laatste had ik ook, maar dat was altijd beter, denk ik, dan de nacht van uh, Kevin Blom na uh, Twente PSV gisteren. Want uh, opnieuw staat er weer een uh, topwedstrijd in het teken van de arbitrage. Ik heb vanmorgen uh, even het internet afgespeurd en inderdaad, uh, Kevin Blom die komt er niet best af. En Fred Rutte, die, uh, ja, die kon hem wel vermoorden. Nou, zo uh, om en nabij, als blikken konden doden enzovoort. Maar uh, kijk, uh, het is één, die, uh, die rode kaart was natuurlijk geen rode kaart. Maar het is er één in een serie, want van de week heb ik dus gelijk gekregen. Eigenlijk Gert-Jan Verbeek ook, maar ik had ook al geroepen dat die strafschop tegen AZ... In de arena uh, door meneer Kuipers dat het geen penalty was. En nu is dat door de hoofdsebaas officieel bevestigd. Ja, Van Beek heeft dat wel op een slimme manier gedaan: hè? door een tegenvraag te stellen. Dus, dus andersom de situatie. En, uh, ja, Gert-Jan van Beek ligt al een tijdje in de klins met de uh, met arbitrage. En dan komt Fred Rutte nu bij. Ja, het, uh, het wordt weer een lekker weekje voor de heren. Nee, maar het is dus voor de hoge heren eigenlijk ook niet zo best. Want ik heb de indruk dat de hoge heren nu hun paradepaardjes, Blom en Kuipers, laten vallen. En dat plotseling Nijhuis nu internationaal naar voren geschoven wordt. Dus er is echt geen touw aan vast te knopen. Nou, ik heb Nijhuis een uh, ruim een week geleden de Champions League wedstrijd tussen Olympiakos, Piraeus en Borussia Dortmund zien uh, fluiten. En de Duitse commentator zei, velerloos dus. Nou, dan wordt dat de nummer één. Ben ik het trouwens mee eens ook hoor, vind ik de beste. Ja, nou dat, uh, dat zou kunnen. Maar uh, ja, hij heeft eigenlijk Feyenoord vorige week ook goed gedaan. Dus uh, wie weet, voor zolang als het duurt. Ja, hé, hey, um, ik heb gistermiddag nog eventjes naar uh, Arsenal gekeken. Naar Van Persie. Zo zeg. Wat een wedstrijd trouwens, Chelsea-Arsenal. En wat was Van Persie goed. Drie doelpunten. Ja, uh, trouwens, sowieso, uh, wat dacht je vorige week van die, die derby in, uh, in Manchester? En nu, het, uh, het gaat daar van dik naar mijn Plank uh, in Engeland. En Van Persie, die houdt inderdaad Arsenal ongeveer uh, overeind. Want uh, ik moet je eerlijk zeggen, verder vind ik het al uh, een aantal zwakke plekken hebben. Maar zolang die Van Persie uh, er maar in blijft schoppen, is er natuurlijk niks aan de hand. Ja, dan kijk ik naar Nederland zelf, dan is het tikkie breed, tikkie breed, tikkie breed. Uh, ja, dat klopt. Uh, en wat me nog opviel bij die wedstrijd gisteren, is dat dat ellendige dansje weer opgesteekt. Uh, daar word ik dus scheidsziek van en uh, ik uh, ga binnenkort, maar ja, de hoge heren van de arbitrage luisteren niet naar me, voorstellen om dan maar twee minuten extra blessuretijd erbij te tellen na zo'n dansje, want daar word ik helemaal uh, niet meer van. Dat vind ik een heel goed idee. Overigens, die andere spits, of zeg maar de echte spits van Oranje, Klaartje Jan Huntelaar, die heeft er ook weer twee gemaakt. Dat gaat lekker en dat betekent dat Van Persie dus en het Nederlands elftal gewoon aan die buitenkant blijven spelen. Want Van Marewijk laat Huntelaar niet vallen, lijkt me. Nee, dat uh, heeft een luxe probleem, hè? Oké, okay, weer internationaal voetbal, hè? Hetzelfde weddenschap. Uh, ja, dat uh, vorige keer uh, was ik toch bijna daar als AZ niet zo labbekakker gespeeld had tegen die Oostenrijkers. Maar uh, ik wil nog wel een keer kit of dubbel spelen. Dus ik zet er weer op dat alle drie de Europa League deelnemers winnen donderdag. Ik denk het niet. Nou, we horen het wel. Staat. Groeten. Hoi. Goed. Uh... Eddie zegt dus dat alle, de, alle drie Nederlandse clubs in de Europa League winnen. Evert denkt van niet als u denkt ik wil meewedden. De klik op Eddie en Evert, vul in wie uh, u denkt dat gelijk heeft. En onder de goede wedders verloten we twee toegangskaarten voor het NK afstanden schaatsen in het Stadion in Heerenveen. Twee toegangskaarten voor uh, NK Heerenveen volgende week, volgende weekend. En de winnaar van twee weken geleden was uh, trouwens Evert. Die dacht dat niet alle Nederlandse clubs die week hun duel met een buitenlandse tegenstander zouden winnen. Het kwam uit. AZ uh, verloor die week. En daarmee komt de stand uh, tussenstand wedden met Eddie en Evert op 2 tegen 2. Voor zover u dat relevant vindt. Wel, uh, de winnaar van de Twente Sjaal, dat is geworden Freddy Kaak uit Leeuwarden. En nu dus meedoen om de NK-schaatskaarten. Talf Heere Veen komen weekende. Marianne Vos, Wiel Rensen, veel geloofd, Wiel Rensen. Net terug van een vakantie in Kenia. En een, een mooie trip door Bhutan op het huwelijk van de Koning geweest met Erika Terza. Um, ben jij iemand die ook, als het kan, al die sporten probeert te volgen, niet alleen je eigen, eigen discipline? Ja, ik probeer. Uh, of tenminste, ik vind het leuk om. Uh, andere sporten te volgen, of eigenlijk alle sporten te volgen. Actief komt op de eerste plaats, maar passief komt wel op een goede tweede. Ja, maar, maar kun je bijvoorbeeld, als je naar je eigen sport kijkt, naar dat wielrennen... kun je loslaten dat je zelf daar ook uh, uh, heel veel van weet en heel veel uh, visie op hebt... Uh, kun je daar nog ontspannen bedoel ik naar kijken? Ja, ja juist wel. En het, het maakt het extra leuk als je het spel natuurlijk meer begrijpt. Het wielrennen is, is een groot tactisch spel... En als je dat ziet, dan wordt het eigenlijk alleen maar boeiender. Ja, En jij bent nu toegetreden tot de Rabobo-ploeg. De Rabo begint ook uh, met de dames. Hoe, ja. hoe voelt het, hoe werkt het? Uh, wat zijn je eerste ervaringen? Nou, de, de Rabobank is, is de nieuwe hoofdsponsor van, uh, van onze ploeg. En we uh, hebben afgelopen jaren heel mooi gedraaid uh, met Nederland Bloeit als hoofdsponsor. En uh, ja, dit is een, een mooie voortzetting. Ik denk dat we de afgelopen jaren steeds verder zijn gegroeid... En, uh, en hele mooie resultaten ja. hebben geboekt. En uh, dat gaan we volgend jaar proberen voor te zetten. Ah ja, maar verandert er in essentie nog iets nu je, nu je elders uh, bent ondergebracht? Nou ja, het is eigenlijk niet echt, uh, echt elders. Ik zeg al, oh, Rabank is onze, onze nieuwe hoofdsponsor. En uh, ja, natuurlijk verandert er wel wat omdat het een, uh, omdat we parallel geschakeld gaan worden aan de, aan de mannenploeg. Ja. En het is een iets grotere organisatie dan, dan wat we met Nederland Bloeit gewend waren? Uh, maar eigenlijk in, in, ja, vanuit, uh, in, in essentie um, ja, zijn hetzelfde. we nog steeds dezelfde ploeg. Ja. Alleen uh, is het allemaal wat, wat groter en zullen we iets meer faciliteiten hebben... en kunnen we, kunnen we daar uh, misschien nog een stap in maken. Marianne Vos... Um Even Joop Gal aan het woord laten. Dat is de trainer van Go Ahead Eagles. Zo zeggen, Joop Gal, Go Ahead Eagles, dat is toch uh, Juppie League, League eerste divisie. Ja, maar haal, hallo, wel gewonnen van Feyenoord deze week met 2-1 in, uh, in, in de beker. Joop, uh, Joop Gal, al een beetje bijgekomen van dat feest? Ja, want het moet ook, hè? want er staat alweer een wedstrijd te wachten in de competitie. En uh, die is voor ons nog belangrijker. Daar wij ook uh, heel wisselvallig beeld achterlaten. En ik wil dol, en dol graag deze wedstrijd winnen. Ja, want uh, go ahead in het rechte rijtje, dat is beneden de stand? Ja, het doet me pijn aan mijn ogen. En uh, ja, het is een beetje het verhaal hoge pieken, diepe dalen bij ons. En, uh, en, uh, en als je het relateert op fijn, want ja, dan hoopte ik een, een hoge piek te halen. En dan uh, maken we het fijn het moeilijk. Maar we zijn een beetje aan onze eigen tegenstander. Want we kunnen goed voetballen, maar als uh, een tegenstander de Botte Bijl erin zet, dan willen we wel, wel eens niet thuis zijn. En zodoende hebben we veel te veel punten verloren met zelfs 2-0 voorsprong, ik geloof twee of drie keer zelfs, dat we daarin ja. toch nog gelijk speelden. Ik, ik wil nog even met je terug naar de hoge piek van de afgelopen week. Wat gebeurt er nou zo'n ja. wedstrijd, bijvoorbeeld op je telefoon, als je wint van Feyenoord met 2-1? Nou, dat, ik, heb, ik had hem op trilstand staan en dat trilde maar en dat bleef maar door trillen. Dus uh, er zijn dan toch nog wel weer een hoop mensen waar ik lang niet van gehoord heb die toch nog even gaan reageren. En dat doet me hartstikke goed natuurlijk. Ja. Maar uiteindelijk word je zo geleefd uh, na zo'n wedstrijd, want natuurlijk de hele stad en het stadion uh, explodeerden. En, uh, ja, en dan, uh, ja, ik moest toch even kijken. En, ja, dan zie je wel de nodige... Uh, ja. Oud-collega's, vrienden, bekenden... Oké, okay, voor, voorbeeld Joop. Van wie kreeg jij een sms waarvan je zei... Hé, hey, wat leuk. Nou ja, wat ik altijd leuk vind, het zijn mijn vrienden. En, uh, en in een voetballerij uh, blijkt je heel weinig vrienden te hebben... maar ik heb ze toch nog. Um, en een van uh, was de broer van de tegenstander. En dat vond ik nog wel grappig. Uh, was Erwin Koeman. Ah, de, de, de broer van Ronald, trainer van Feyenoord. Zuur gezicht uit Adelaashorst verdwenen. Wat, uh, wat liet Erwin je weten? Gefeliciteerd. Uh, groeten. Ik denk niet dat hij uh, uh, nog verder uh, woorden aan wilde vuilmaken. Uh, ik denk dat hij hem liever aan zijn broer had gegeven. Maar uh, hij moest het toch aan mij doen. Ja, maar je hebt een speciale relatie nog met Erwin, begrijp ik? Absoluut. Dat uh, gaat al uh, vanaf uh, ik denk uh, 82, 83. Ja, en dat zijn. Dat jullie zijn gewoon goede vrienden, begrijp ik? Yes. Okay. Dat klopt. Wij hebben altijd contact gehouden, inderdaad. Ja. Zo vanmiddag is, is het ook feest uh, in, uh, uh, laten we zeggen, in de Adelaarshorst. Uh, want het boek De Adelaar leeft, wordt gepresenteerd. Een boek van Rutger van Rijzen. Omslag gemaakt door Paul, uh, Paul Bosveld, jouw assistent. Ik heb altijd gedacht, het, het is wel een prettige middenvelder Bosveld. Maar kan die ook tekenen? Of kan die hij, ontwerpen? Hij kan ongelooflijk goed tekenen en mooi ontwerpen maken... Uh, dat bewijst hij elke dag weer. Hij schudt het zo uit zijn mouw en uh, ja, dat is een, een, ja. een professional. Wat heeft hij getekend? Hij heeft uh, een adelaar uh, er, erbij getekend en uh, ja, dat ziet er uh, fantastisch uit. Ja. En een nieuw toegangshek begrijp ik. Uh, home of Football. Er gebeurt heel wat hè, in Deventer. Dat, dat klopt inderdaad. Het leeft, het leeft ongelooflijk. En dat zie je maar weer. Ondanks dat de prestaties op dit moment uh, nog niet optimaal zijn... en leeft het behoorlijk laat staan... dat het ja. straks uh, in de sportieve sfeer nog beter gaat... wat het dan allemaal gaat gebeuren. Ik, ik wens je een mooie wedstrijd, uh, Joop Gal, trainer van Goat Eagles tegen AGO VV. En, uh, en een mooie zondagmiddag. Dank je wel, En nog even langs, uh, langs jou, Ronald. je Vitesse. 65 minuten onderweg. Het is uh, nog altijd 0-0. Wachten op goal is smachten naar goal geworden. Het, uh, de sfeer is goed op de Vijverberg. Het spel wat minder. Eigenlijk kan het alle kanten op. Heel veel strijd in uh, deze wedstrijd. Nu ook weer een sliding van uh, Nick Hofs. Meer iets, meer balbezit voor Vitesse. Maar net weer een aardige kans voor Poupon. Toen hij vrijgespeeld werd, notabene door keeper De Winter met een lange bal. Maar hij was wel twijfelachtig. En Kalas, die mis zat bij uh, die hoge bal, kon uiteindelijk ingrijpen. 0-0 nog na 66 minuten. Marianne Vos, Wil Nationale Trots, Marianne. Olympisch kampioen op de baan in 2008 en daaromheen. Allerlei wereldtitels verzameld in zoveel disciplines. Je bent pas 24, je hebt al zoveel gewonnen. Hoe, hoe lang kan je dit volhouden? Hoe lang wil je het? Hoe lang heb je de motivatie? Ja, dat... Uh... Dat, dat kan ik niet zeggen, natuurlijk. Daar kan ik zelf geen antwoord op geven. Ik, ik, ik zie mezelf nu nog wel een aantal jaar fietsen. Ik, ik vind het ontzettend mooie sport. Ik, vind het, nou, ik hou van dit leven. Het is natuurlijk niet altijd, uh, niet altijd makkelijk. Maar altijd het onderweg? Is, uh, altijd onderweg, inderdaad. Maar uh, ja, ik hoop het nog wel even te kunnen doen. En normaal gesproken, uh, ja, als je gezond blijft, kun je wel tot ergens in de dertig door. Dus dan, uh, dan uh, heb ik nog even. Of tot in de 50, hè? Zie Longo, hè? Ja, ja maar. Ja, het houdt misschien toch wel, lang, wel ergens wel lang, een he? keer op. Dus uh, nee, maar ik, ik hoop er zeker nog lang van, uh, van te kunnen genieten. En uh, ja, zolang, uh, zolang de motivatie er is en zolang ik mezelf kan verbeteren... en, uh, en dat nog zie, dan, uh, ja, dan uh, zie ik nog niet uh, dat ik ergens uh, moet stoppen. En is het nou zo dat jij op weg naar uh, Londen volgend jaar, 2012... Uh, toch onderweg ergens gas terugneemt, dingen laat lopen... of, of juist gewoon je programma doet en denkt dan, en Londen zien we dan wel? Nee, natuurlijk... Uh, ja, is daar het programma wel een beetje op ingericht. Dus dat je daar uiteindelijk de, de, de, de grote piek hebt. Um, nou, afgelopen maand natuurlijk wat rustig aangedaan. Ook juist met de visie op, op Londen en, uh, en Valkenburg. Dus even echt de fiets laten staan om nu, vanaf nu echt door te kunnen trekken... Naar, naar, het, uh, naar de Olympische Spelen en naar het WK. En uh, nou ja, dan ja. is uh, alles in voorbereiding um, iets minder belangrijk. En natuurlijk wil ik dan gewoon in die wedstrijden ook wel presteren. Maar het is wel voorbereiding. En op de fiets gisteren van Schiphol naar huis. Ga je nu vanmiddag van Hilversum op de fiets naar? Nou, ik heb het plan gehad. Maar het was vanochtend zo mooi. En ik, ik heb vanochtend al mooie trainingen gemaakt. Ah, dus je bent nu gewoon uh, met de auto. Met de auto, Oké. Okay. Ja. Ik wens je een goede thuisreis. Fijn dat je er wilde zijn. Marianne Vos. En een mooi seizoen natuurlijk. We kijken over je schouder altijd mee hoe het gaat aflopen. Straks uh, meer sport. De Graafschap Vitesse onder andere afloopt daarvan bij langs de Lijn. Een mooie zondag. Toen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Uh, die windhoos is over een groot deel van het centrum getrokken. Tot uh, waar we hier nu staan bij het gemeentehuis. En heeft daar vooral huisgehouden op uh, daken van woningen, dakpannen naar beneden gevallen, bomen uh, half ontworteld of, of, of omgevallen. Zijn er gewonden gevallen? Ja, er zijn vijf gewonden gevallen. Er zijn gewond geraakt aan, uh, met name aan het hoofd. Mm -mm.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 Locatie? Flevoland. Het is misschien wel het grootste project ooit door mensenhanden gebouwd. Luister vanavond naar de documentaire Alp Dalmere. Ja, je kan diep in Duitsland kijken, de Ardennen over, richting Engeland. Over een mooie droom of een idioot plan en de gevolgen voor ons vlakke landje. Waarom moet dat hier in Nederland? Vanavond, 9 uur, Alp Dalmere in holland Dok Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Wilde Gansen helpt Keniaanse gezinnen de droogte te overwinnen. Doet u mee, wilde Ontdek het langlaufen in Oostenrijk. Je leert het in de top langlaufregio Ramsau aan Dagstein. Kijk op Austriaan.info Oostenrijk. Je doel bereikt. Help gezinnen in Kenia de droogte te overwinnen, wilde Dit is Radio 1.